Renate Kok met het nos Chanaal. De eerste divisiewedstrijd jong Ajax FC Twente van komende vrijdag op Sportpark De Toekomst gaat niet door. De gemeente Ouder Amstel, waar De Toekomst ligt, heeft de wedstrijd verboden. FC Twente kan bij winst promoveren naar de Eredivisie. Daarom werden er veel Twente-fans verwacht, terwijl er voor hen maar 185 kaartjes beschikbaar zijn. De burgemeesters van Ouder-Amstel en Amsterdam houden rekening mee... dat het uit de hand loopt als de wedstrijd door zal gaan. De KNVB zegt binnenkort met een nieuwe speeldatum te komen. De rechtspopulistische partij Alternatieve Vuur Deutschland... heeft een boete van ruim vier ton gekregen van de bondsdag. Een Zwitsers reclamebureau deed grote schenkingen... aan de Duitse partij voor campagnes. En dat was illegaal omdat Duitse partijen... geen giften van buiten de EU mogen aannemen. Een docent van een middelbare school in Zoetermeer heeft geen mazelen, zo blijkt uit onderzoek van het RIVM. Volgens de GGD heeft een arts te snel de conclusie getrokken dat het wel om de besmettelijke ziekte ging. De GGD Haaglanden had het onderzoek aangevraagd omdat de gezondheidsdienst gisteren al sterke twijfels had op basis van klachten van de docent. De school heeft vanmiddag meteen de ouders en medewerkers ingelicht. In Bahrein zijn 69 mensen veroordeeld tot levenslang... voor het plegen van terreurgerelateerde misdaden. 70 anderen kregen stelstraffen, variërend van 3 tot 10 jaar. Daarnaast is van alle veroordeelden het paspoort afgepakt. Volgens de rechtbank maakt de groep deel uit van een shiitische terreurcel... die aanslagen wilde plegen. Het proces is een van de grootste ooit in het land... Al jaren wordt er gedemonstreerd tegen het Soenitische regime van Bahrein. In 2011 waren er grootschalige Sjiitische protesten... voor meer politieke rechten in het land, die hard de kop werden ingedrukt. Het weer vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Daar kan de komende uren ook een bui vallen. Morgen in het hele land meer wolken... met vooral in het zuiden en middenkans op buien, mogelijk met onweer. En het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.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 The Dames en heren, bij 1 op 1 op ZFM Zandvoort. Ik hoop dat u mijn stem nog niet zat bent. Aangezien u de afgelopen twee uur ook al naar mijn stem heeft moeten luisteren in Zandvoort aan het woord. Maar ik kan u beloven, dit wordt een heel leuk programma. Dit is namelijk met een belangrijke gast uit Zandvoort. Namelijk Martijn Hendricks, de fractievoorzitter van de VVD. Uh, Zandvoort. Voor de luisteraars die dit programma nog nooit hebben gehoord. Uh, uh, dit is ook nog maar de tweede uitzending van dit programma, dus uh, dat zou heel goed kunnen. Uh, ZFM uh, 1 op 1, of 1 op 1 ZFM, is eigenlijk de radioversie van Zomergasten. Ongeveer om de week hebben wij een uitzending op dinsdag van uh, 8 tot uh, 10. Uh, op de uh, dagen dat er geen raads- of commissievergaderingen zijn, aangezien wij deze ook uitzenden. Ehm. Uh, Even kijken, dan uh, uh, ga ik natuurlijk zeggen... welkom uh, Martijn. Ja. Dat, uh, oh, ik zal de microfoon ook ja. openstellen. Welkom Martijn. Dank je wel. Met hem, beste luisteraars, ga ik de komende twee uur praten... over de politiek, zijn motivatie, zijn achtergrond... en alles wat meer ter tafel komt. Uh, zodat u een beeld krijgt wie Martijn Hendricks nu eigenlijk is... en wat hij voor Zandvoort doet... Um, als eerste moet ik ook nog even melden... dat dit programma sinds uh, vandaag... een eigen Facebookpagina heeft gekregen. Namelijk gewoon 1 op 1 uh, zandwoord of uh, ZFM bedoel ik. 1 op 1 ZFM. Uh, daar kunt u uh, natuurlijk vinden, alles over vinden... Uh, over onze uitzendingen. Uh, en ook uh, kunt u uh, daar na, vanavond... eigenlijk vanaf morgen... de podcast vinden van de, uh, deze uitzending. Dus als u terug wil luisteren... kijk dan naar die podcast... Uh, tevens kunt u uh, de podcast vinden van onze allereerste uitzending met uh, Karim El Gabali. Sorry, ik vind het nog steeds moeilijk om die, die naam uit te spreken. Uh, goed, Martijn, uh, wat deed jou besluiten, als eerste vraag, uh, om uh, bij de VVD te gaan? Uh, dat is eigenlijk weer een van de dingen die niet echt een heel bewust uh, besluit is. Ik ben eigenlijk altijd wel liberaal geweest, ja. in een wat bredere zin. En hoe oud was je toen je... Nou, ik, ik zat toevallig net uh, te kijken. En ik ben uh, twee dagen geleden ben ik precies tien jaar lid uh, van de VVD. Ja. Sinds uh, um, ja, 14 april 2009. 19. Dus dat is al een tijdje. Toen en hoe ik, oud was je toen? Toen was ik 18. Toen was je 18. Ja. Dat, uh, en is het zo dat je bij de VVD pas lid kan worden als je 18 bent? Of kan het al nee, eerder? je kunt ook al eerder uh, lid worden. Het is er op een of andere manier nooit echt uh, van gekomen. Mm -hmm. um, ik ben wel altijd echt geïnteresseerd geweest in politiek en ja. het openbaar bestuur en uh, alles wat daar eigenlijk mee samenhangt. Mm -hmm. en, uh, en op een gegeven moment werd er hier in Zandvoort een uh, soort avond georganiseerd voor, uh, ja, voor de gemeenteraadsverkiezingen toen. Ja. Op het gemeenteraads werden alle mensen die toen voor het eerst zouden mogen stemmen, werden uitgenodigd. Om gewoon mm eens -hmm. te kijken van nou, wat doet die gemeenteraad, uh, ben, je, ben je daarin geïnteresseerd? Nou, eigenlijk ben ik daar naartoe gegaan en uh, na afloop met een aantal v Zandvoortse VVD'ers aan de praat geraakt... En, uh, voor ik het wist, stond ik uh, bij diezelfde verkiezing op de lijst. Oh, wow, zelfs bij diezelfde verkiezing ook uh, nog. Ja, dat was, uh, ja. Ja, ja oké. Okay. Uh, um, en uh, je, kom je uit een, een politiek gezin? Nee, helemaal niet. Nee, ik denk ook dat. Uh, ik weet niet of mijn ouders luisteren, maar de, de, de, hun grootste teleurstelling in de opvoeding is denk ik wel dat ik uiteindelijk uh, VVD'er ben geworden. <laughs> Ze zijn uh, allebei uh, wel wat linkser uh, dan ik. Mm -hmm. uh, maar goed, dat levert ook weer leuke discussies op. En, ja. Dat snap ik. Dat, uh, en hoeveel links er is? Wat links er? Nou, uh, ze zijn zwevende kiezer. Mm -hmm. houdt een beetje in zwevend rond de Partij van de Arbeid. GroenLinks. Mm hm we hebben ook wel eens wat rechtser gestemd. en dat is dan D66. Dus dat, dat is dat uh, ja, dan een okay. beetje waar het. Uh, dus waar is het, houdt, het ja. midden naar links. Ja, <laughs> dat, uh, ja, ja. Dat, uh, dat, uh, dat snap ik. Ja. Uh, in de antwoorden die je. Uh, ik heb, beste luisteraars. Ik heb net zoals vorige keer. gewoon een lijst met vragen uh, gestuurd naar Martijn. Uh, die hij heel netjes gewoon uh, geantwoord heeft. Uh, in je antwoorden uh, in de vragen die ik je opstuurde. gaf je aan uh, dat je ouders. Uh, oh ja, dat heb ik al gezegd. Dat heb je al net gezegd. Uh, uh, waarom ben jij zelf, als je ouders wat linkser zijn geweest... Uh, wat is eigenlijk voornamelijk de reden... dat je uh, uh, wat rechter bent dan uh, je ouders? Is daar een specifieke reden voor? Um, nou, Ik denk dat elk kind op een gegeven moment zich afzet tegen zijn ouders. Mm -hmm. uh, ik ben ook zelf iemand die altijd wel de discussie uh, aan wil gaan. Ik hou ervan om te discussiëren. Als ik het met jou voor 90% over iets eens ben... Nou, dan zou je kunnen zeggen van... nou. Ah, daar zijn we heel blij mee. En uh, uh -huh. dan hou ik bij die 90% en we zijn klaar. Yeah. Maar ik vind het dan leuk om het juist heel erg uitgebreid... over die 10% te hebben waar we van mening verschillen. Dus ik hou daar ik hou er wel van om een beetje... Het is een ja. beetje voor een deel uh, gewoon afzetten tegen mijn ouders. Uh -huh. En um, voor een deel is links natuurlijk niet per se tegenovergesteld aan liberaal. Een van de kernbegrippen van liberalisme is bijvoorbeeld verantwoordelijkheid. Yeah. Ook al zijn ze wat linksiger. Dat is wel iets wat ik ook, uh, heel erg ook in heb. mijn opvoeding wel op meegekregen. Ja, dat je wel zelf verantwoordelijk bent. Ja. Dat, uh, um, nou gaf je ook aan in de uh, vragen dat jouw maatschappijleer in het bijzonder, uh, um, de maatschappijleerdocent, uh, veel invloed heeft gehad op jou, zoals je nu ook bent, of de keuzes die je gemaakt hebt. Ja. Um, uh, hoe deed ze dat dan? Um, nou, wat ik net al zei, ik, ik hou wel van die discussie en van het prikkelen. Nou, dat deed ik natuurlijk op de middelbare school uh, ook. Mm -hmm. Zeker met vakken als uh, economie of uh, maatschappijleer, waar ik wel een mening over heb. Ja. En op een gegeven moment zei die uh, maatschappijdocent mevrouw Dijkstra was dat. Die uh, zei van ja, je kunt wel hier blijven discussiëren, maar ga ook eens gewoon bij een politieke partij kijken. Ga gewoon eens, doe, doe daar eens wat mee, want dit, dit is wel waar jouw interesse ligt. Mm -hmm. En uh, ja, natuurlijk was ze dan ook bezig met uh, beroepskeuze en dat soort dingen. En zij merkte eigenlijk wel aan dat ik uh, in die discussies dat, dat bestuur en zo, dat dat me wel trok. Dus zij heeft toen ook aan de ene kant gezegd van nou, zo'n studie als bestuurskunde ga daar nou eens kijken. Nou, laat mm -hmm. ons bevallen. Ja. En ze heeft ook gezegd van ga nou eens bij zo'n politieke partij uh, kijken. Mm -hmm. En nou, wat ik net al noemde, die bijeenkomst in uh, Standvoort voor geïnteresseerde uh, kiezers, zeg maar. Ja. Ja, dat kwam daarna. Dus eigenlijk, dat zegt ze van: nou, ga gewoon eens een keer kijken. En, ja, zo is ja, het, het eigenlijk. Het balletje gaat rollen. Van, uh, vanzelf door. Ja. Oké, okay, uh, uh, nou ja, goede, uh, goede maatschappijleraar. Is ja. uh, van wezenlijk belang natuurlijk. Zeker. En omdat die interesse in dat politieke bestuur er al was... is zo'n maatschappijleer juist echt zo'n vak waarin je dat, uh, dat merkt. Ze dus heeft ja. het al echt aangewakkerd. En, uh, nou, dat is... Dat, ja. dat is heeft ze goed haar best gedaan. Dat kan je wel zeggen. Um, oh, jij... Zij was trouwens weer heel ja. erg links, hoor. Dus dat, dat zou uh... ook heel teleurgesteld <laughs> zijn. Ik, uh, te nou, ik denk dat... Uh, als ze een goede docent is... dan nee. maakt dat haar nee. niet zoveel ja. uit. Dat He heeft ze het... ook gezegd inderdaad. Hoor, dat, ja. dat, uh, dat, uh, al had ze ja. je misschien... zeker als je een goed politicus bent... <laughs> misschien wel graag voor de linkse kamp ja. gehad. <laughs> um, je bent uh, vanaf 2010 betrokken... bij de Raad, uh, gaf ja. je aan. Eh... Um, uh, hoe uh, komt het dat je zo jong al echt iets voor Zandvoort wilde doen? Um, ja, dat is een goede vraag. Ik denk, um, wat ik net al zei, ik, ik hield altijd wel van het politieke. En van het, van het debatteren, van het discussiëren. Mm -hmm. Van de politieke spelletjes. Uh, yeah. Dus dat was sowieso een reden dat ik ook bij die, bij die avond die ik net al noemde kwam. Mm -hmm. nou, vervolgens raak je daar een gesprek. en er was ook... Um, er was zo'n avond, en misschien moet, moet ik daar eerst wat meer over vertellen... Er was zo'n avond hier op het, op het raadhuis. En daar nou, was eerst wat uitleg van wat doet die gemeenteraad nou? Wat zijn nou voor, voorbeelden van iets wat voorbij komt? Mm -hmm. En daar kwam op een gegeven moment ook een soort simulatie van zo'n gemeenteraad uh, aan bod. Dus alle, al die jongeren die daar eigenlijk kwamen kijken... die werden ingedeeld in, in fracties. En er waren ook gemeenteraadsleden die daarbij zaten om een beetje de boel te uh, begeleiden. Mm -hmm. En toen hebben we daar ook zo'n debat gevoerd over een concreet raadsvoorstel dat toen de tijd speelde. Ik zou echt niet meer weten waar het over ging. Maar toen merkte ik wel van, nou, ik vind het best leuk om hier uh, mee bezig te zijn. En uh, ja. ik las ook de tekst van dat uh, raadsvoorstel en dacht nou, interessant eigenlijk om ook wat meer te zien van wat er in dit dorp uh, speelt. Ja, dat, uh, en zo. Dus het is, ik vind gewoon het politieke leuk. leuk en ik vind het ook leuk omdat je ja, toch ook gewoon iets, iets bijdraagt aan... Uh, aan Poort, ja. ja. Dat uh, uh, en uh, uh, dus vooral het leuke en het bijdragen, dat is de motivatie er ook ja. achter. Dat uh, uh, uh, goed, dan gaan we zo meteen gewoon verder met uh, al de uh, uh, alle dingen van jou uh, uh, en ook natuurlijk ook je hobby's en dergelijke komen nog aan bod. Uh, maar eerst gaan we even naar een stukje muziek, namelijk uh, Ring of Fire van Johnny Cash.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 Ja, dames en heren, dan zijn we weer terug met Martijn Hendricks... Uh, fractievoorzitter van de VVD. Uh, Martijn, uh, nu gaf jij natuurlijk bij de vraag... welke muzieknummer uh, uh, jij goed vond... dat vraag ik altijd aan de, uh, de desbetreffende gast... Uh, dat je eigenlijk niet veel voorkeuren hebt. Uh, toch wist je wel een paar specifieke nummers te noemen... zoals uh, deze ook van Johnny Cash... Uh, Um, um, hoe kom je dan bij dit nummer? Um, nou, allereerst. Ik heb inderdaad uh, niet echt een muziekvoorkeur. Ik luister eigenlijk... Als ik, als ik naar de radio luister, is het vooral... Uh, of een Radio 1 of een BNR. Of iets, mm -hmm. uh, ja. iets met een beetje geklet. <laughs> en ja, als ik muziek luister, is het gewoon top 40 uh, muziek. muziek. Gewoon, gewoon ja. simpel eigenlijk. Mm -hmm. Dus ja, Maar ja, ik moest toch een aantal nummers zijn. Aan ja, dat, dat klopt. <laughs> dat, uh... Dus nee, toen ben ik gewoon... Uh, diep in mijn geheugen gaan graven. Waar, waar je dan op uitkomt is eigenlijk een beetje... Uh, Waar je nu op uit bent gekomen? Waar, waar ik nu op uit gekomen, natuurlijk. Ja. Uh, maar vooral. Uh, ja, vroeger toen ik met oude, toen nog bij mijn ouders thuis woonde. En ging ik altijd met z'n vier op vakantie. met mijn zusje erbij. Mm -hmm. En ja, dus de muziek die in mij opkomt, is ook de muziek die we toen. Uh, toen, we toen Dus nee, dat... eigenlijk... Uh, Bah, uh, dit nummer koos ik eigenlijk vooral omdat mijn ouders dit leuke muziek vinden. <laughs> nee, nou, ik, ik hoop vind dat je ouders dus luisteren. Ja. <laughs> Misschien iemand nog wat aan? Nee. <laughs> ja. uh, nee, maar ik vind het ook wel echt een, een leuk nummer. Lekkere nummer, muziek. Ja. Ja. Ja. Uh, uh, nou, uh, had je het over uh, je ja, ouders. Uh, je bent geboren en getogen in Zandvoort. Ja, geboren in een ziekenhuis in ja, oké. Okay, uh, maar okay. toen woonden mijn ouders wel lang in Zandvoort. En ik heb eigenlijk ook altijd uh, in Zandvoort gewoond. Ja. ja ook dat, toen ik uh, en... toen ik bij mijn ouders thuis woonde. Maar toen ik op mezelf ging wonen, ook als student, ben ik... Uh, ik mm -hmm. voor Zandvoort blijven wonen. Uh, Oké, okay. en wat was je basisschool? De Mariaschool. De Mariaschool. Ja. Uh, uh, en ben je daar later, de middelbare school, waar was dat? Dat was in Haarlem, op het. DCL. DCL. Oké, okay. uh, dan weten we in ieder geval dat ja. afhangen. Uh, nu gaf je aan bij uh, de uh, boekenvraag uh, die ik stelde. Ik stel altijd de vraag, uh, wat, uh, welke boeken uh, uh, vind je goed of wat lees je graag? En toen gaf je aan dat je de boekenseries van Harry Potter en van uh, In Ban van de Ring... Uh, uh. verder weg ja. echt je voorkeur hebben. Uh, wat is wat jou daar uh, in dergelijke boeken echt aantrekt? Wat, wat trekt je daarvan aan? Ja, Harry Potter ben ik eigenlijk fan van is die boeken uh, op, de, op de markt kwamen, zeg maar. Mm -hmm. um, en die heb ik eigenlijk gewoon altijd leuk. Ik ben ook altijd echt een enorme Harry Potter uh, fan geweest. Mm -hmm. En ja, in de Band van de Ring is er eigenlijk later bij het eerste was die, die eerste van die drie vermoeders op een gegeven ja. moment werd uh, verfilmd. Mm -hmm. En die vond ik toen wel echt heel gaaf. En toen wilde ik eigenlijk weten hoe het verder liep. Maar ja, er was nog geen tweede en derde film. Dus toen, nee. Uh, toen ben ik maar begonnen met die lezen. Okay. Om gewoon te weten hoe het verder ging. En heb je ook, dat is voor de mensen die in Ban van de Ring hebben gelezen. Eerst de Hobbit gelezen of eerst gelijk in Ban van de Ring? Nee, eigenlijk gelijk in de Ban van de Ring inderdaad. Want ja. Ik wilde weten hoe het verder liep. En toen, mm -hmm. toen ben ik zelfs begonnen met dat, dat tweede deel. Omdat ik dacht, nou, die eerste heb ik de film van gezien. Dus ik lees gewoon dat tweede deel en dan ja. kan ik bijkomen. Maar... Daar kwam ik toen niet doorheen. Dus nee, zeg maar. Eerst begonnen met deel 1 en toen. Snap ik. Ja, de film is wel echt helemaal teruggesnoeid ten opzichte van het boek. En ook de punten waar echt veranderd. Ja, dus dat. Wat ik daar mooi aan vind, is wel eigenlijk de hele. Ja, het is compleet verzonnen eigenlijk, de hele wereld. Ik vind het toch wel ontzettend knap dat je zo'n. Zo ja. wereld eigenlijk vanaf, vanaf je schetsboek weten verzinnen en daar van alles uit, uit weten te halen. En compleet met geschiedenis en mythologieën en mm -hmm. talen en alles wat die. Uh, en heeft hersen. het ook iets te maken met, met, met, met uh, uh, het duidelijke verhaal? Want het zit in beide series natuurlijk extreem ja. uh, van goed en, en, en slecht. Zwart en wit. Ja, dat zou kunnen, dat weet ik niet. Dat weet je. Ik, uh, ik, ik, ik lees vrij vaak. Ik lees altijd, altijd voordat ik ga slapen. En ik, mm. maak, ik lees geen. Uh, geen grote literatuur. Of zo. Nee, nee nou, in Ban van der Ringen is een aardige literatuur. Ja, ja, ja, nee, okay. ja misschien wel. Dat, uh, Tolkien ja. wordt toch wel gezien als ja, nee, een precies. van de grootste ja. schrijvers ja. ooit. Maar. Nee, maar ik lees wel ja, boeken die gewoon een beetje spannend zijn. zijn ja uh, Oké. Okay. Uh, uh, verder vind je autobiografieën interessant, gaf je aan. Uh, hoe komt dat? Nou, ik denk ook een beetje vanuit die politieke interesse. Ik vind het ook wel leuk hoe een, uh, ja, een politicus dan terugkijkt... Of juist iemand anders terugkrijgt op die politicus. En mm -hmm. dat, uh, maar zijn dat autobiografieën van uh, politici van nu of van van, van nou ja, ja, het zijn onlangs ook, geleden? Of, het zijn natuurlijk meestal langer. politici die uh, geen politicus meer zijn dus. mm -hmm. Ja nee dat, ik hou er wel van een beetje inhoudelijke boeken te lezen of informatieve boeken in het oh. algemeen lees ik uh, ja. eigenlijk net zo vaak als gewoon een leesboeken. Maar mm -hmm. nou, dan vind ik zo'n autobiografie vind ik wel leuk om te kijken hoe iemand daar dan op terugkijkt. En dat, ja. Uh, ja dat. Uh, uh, uh, de, en heb je dan alleen over Nederlandse bio biografieën of ook bijvoorbeeld Amerikaanse zoals, uh, uh, hoe heet het, Bill Clinton heeft een biografie geschreven? Ja, en, uh, uh, ja, naar nou, Bill Clinton Dat uh, ja. En Barack volgens mij nu toch nog ook? Nog niet. Oh, nog niet. Nee, hij is ermee bezig. Hij is hij wel aan. mee bezig. Ja. Dat, uh, <laughs> dat, uh, <laughs> ja. Nee, maar die, dat, die zou ik zeker lezen. Lezen, de ja. ja. Uh, Oké, okay, dan. Uh, nee, maar wat daar natuurlijk leuk aan is, is dat je, je vol, ik volg natuurlijk al vrij lang best wel goed het nieuws en ik. Je kent dus alles vanaf de achtergrond wel. Mm -hmm. Maar soms, ja, het levert toch ook weer nieuwe inzichten op. En hoe gaat iets nou toch ook een beetje? Dat kijk je achter de schermen, wat het wel interessant maakt. En uh, ja. dat, wat bewoog iemand nou op het moment dat hij dat... Uh, Omdat hij, om wanneer hij iets deed ja. en zo. Ja, ja. Dat, dat, dat snap ik. Uh, bij theatervoorkeur gaf jij aan dat je erg van cabaret houdt. Uh, zoals Joep van het Hek en Arjan Lumber. Uh, wat vind je erg goed aan hun? Aan hen? Ehm... Um, ja, wat is überhaupt leuk aan Cabaret... Ja, uh, ik, ik hou wel van... Het is natuurlijk wel een scherpe vorm van Cabaret. Ik hou, ik hou wel van het scherpe, ja. ja. Nou, dat zei ik net zelf al. Ik hou zelf wel van het aangaan van die discussie. Ik vind het ook wel leuk als andere mensen dat ook doen. Een ja. beetje het onverschoppen van heilige huisjes. Dat, uh... Uh, is dat bij Joep van het de laatste tijd wel iets minder natuurlijk. Mm -hmm. Hij is wat milder geworden. Hij is... <laughs> nou, milder geworden en het is een beetje hetzelfde verhaal. Nou, uh, ja. Maar wat hij toch... Elke keer wel inslaagd om het toch op een leuke manier te vertellen. Dus ik ga nog steeds eigenlijk wel elk jaar... Nou, als hij een voorstel heeft, ga ik er eigenlijk wel naartoe. Ja, dat nou komen ze helaas niet meer elk jaar uit. Nee. Uh, hij doet het iets nee. rustiger aan. Ik snap ook wel Precies. waarom. Uh, hij heeft natuurlijk een... een, een, een ja. Hoe heet het? Een hartinfarct gehad. Ja. Uh, uh, ik vraag het ook specifiek, uh, omdat... Uh, kijk, ik, ik hou ook van Joep van het Hek. En ik hou van Theo Maazen en ik hou van Arjen Lubach. En ik, zondag op Lubach kijk ik sowieso ja. altijd. Um, uh, en nou vind ik, uh, uh, zeker bijvoorbeeld Joep van het Hek... Uh, hij is er zelf ook een, maar hij zet natuurlijk enorm de kakker uh, nogal te kijken. Ja. Uh, en, en VVD helemaal, ja, en VVD is helemaal. En VVD'ers helemaal, ja. Dat zijn uh, eigenlijk zijn favoriete door. Ja. En dat, bij, uh, bij Arjen Lubach zelfs ook nog wel. Ja, Arjen Lu ja. Lubach uh, doet eigenlijk ook wel een beetje ja. hetzelfde. Uh, is het dan ook vooral dat je ook ergens beseft... dat je ook om jezelf kan lachen daarin? Ik vind dat wel belangrijk. Ja. Ik, ik, zou, uh, ik hou er niet van als mensen zichzelf zo zodanig serieus nemen... dat je er niet, uh, niet om kunt lachen. Lachen, nee. Ik, uh, ik, ik vind dat je wel... Uh, ja, je moet jezelf ook al... Soms moet je jezelf gewoon niet altijd serieus, serieus nemen. Nee. En, uh, nou ja, daar ja. ben, ben, ben ik helemaal met je eens hoor. Ik bedoel, ik, ik sta er ook zo in. Alleen, ja. ik ben maar een theatermakertje. Dus gek <laughs> doen doe ik sowieso wel. Maar uh, uh, hoe heet het, uh, je ziet namelijk wel vaker... nou moet ik wel eerlijk zeggen... dat VVD'ers doorgaans best wel humor kunnen hebben. Uh, uh, met het CDA kan ik dat met Joep van het Hek bijvoorbeeld... Uh, heb je dan wel eens problemen <laughs> gehad in het verleden. Uh, uh, uh, maar het, het grappige vind ik dat hij eigenlijk hetzelfde doet... Hij is zelf hartstikke rijk. Ja. Uh, hoort helemaal niet meer bij die linkse. Uh, nee, dus dan, ook, dan zou je ook de vraag kunnen stellen: maakt hij nou VVD's belachelijk of maakt hij een beetje die je uh, door socialisten ja. belachelijk? Ja, ja, nou goed, ja dat, dat, is, dat, dat is dat uh, is nou ja heel leuk. Bij musea's gaf jij op dat je uh, uh, vooral uh, musea's. Uh, die gericht zijn op, het, uh, op de geschiedenis. Vroeger had je dan de Archeon... en later ja. dan uh, uh, nog vele ook in het buitenland. Je houdt sowieso van musea's... met trips en ja. zo uh, te doen. Uh, uh, wat trek je daarin zo aan? Nou, ik hou er, wat je zei... ik hou wel van uh, trips. Gewoon ja. lekker even een weekendje weg... of een lang weekend weg. Of als, en als ik echt op vakantie ben... hou ik er ook wel van om gewoon een beetje... Ja, te verdiepen in de omgeving. en uh, mm -hmm. Cultuur te snuiven. Een beetje cultuur te snuiven... En, ook toen ik vroeger met mijn ouders op vakantie ging, kreeg ik alles altijd van die reisschetsen mee. Ja. En dan begin ik ook gewoon netjes bij het begin waar, waar, waar ze de geschiedenis van, de, van die streek uh, schetsen. En bij de, mm -hmm. Ja, dat vind ik dan wel leuk. Omdat ik ja. uh, in het echte zien. Ja. Uh, trouwens, bij de, bij de boeken trouwens, had ik misschien ook wel uh, boeken van Dan Brown. Die ja, dit had je ook natuurlijk nog kunnen. Ook, da Vinci Code ook, ook zo. Goed heb gelezen. Ja. en zo. Ja, dat vind ja. ik ook wel leuk, omdat ik, ja, het juist een beetje die... Die cultuur op het zien. Ja, ja. en geschiedenis. Ja, en wel een andere kijk op de geschiedenisboek ja. heel eerlijk. Zeggen. En, en natuurlijk een hele gefantaseerde kijk ja. erop. Maar, maar goed wel dat, uh, het leuke dat, spannende. Ja, ja, nee, snap ik. Dat, uh, het enige wat ik van Dan Brown jammer vind is dat hij de details kloppen niet in zijn boeken. Um, nee. Je bent niet, namelijk niet van de ene kathedraal in. Rome, zomaar als je een steeg uitloopt. bij de andere kathedraal. Nee, dat is een heel ja, end ja. verder. Maar goed, dat, ja. maakt, dat is gewoon een specifiek ja. iets wat mij soms stoort met het lezen. Maar verder uh, vind ik het ook spannende verhalen, moet ik eerlijk zeggen. Um, nou, maar bij de musea hebben we het opsnaar van die geschiedenis. Dat heb ik altijd wel, wel al gehad. gehad. Ja, ik weet dat. Vroeger bij mijn ouders op vakantie stonden ze bij de uitgang van het museum te wachten. En dan was ik nog al die bordjes aan het eh, lezen. Mag ik dan nou vraag: vragen? Omdat je interesse is zo erg bij de, bij de geschiedenis. Waarom ben je dan niet geschiedenis gaan studeren? Mm. Nou, dat heb ik denk ik ook al heel hele tijd overwogen. Mm -hmm. um, omdat ik best wel geschiedenis... Ik vond vroeger... Ik vond denk ik eerder geschiedenis interessant altijd vroeger als kind en... Ja. Nou, ook Arte uh, Archion in de Romeinse tijd... heb ik ook mijn, presentatie, mijn spreekbeurt overgehouden op de basisschool. En, uh, ik vond ja. dat allemaal wel leuk. Ja. En zo ben ik op een gegeven moment een beetje verder gerold... in nou, wat de actuelere geschiedenis, uh, mm -hmm. 19e eeuw, 20e Nou, dan rol je op een gegeven moment een beetje die politieke interesse in. Ja. Um, Ah, ik heb de hele, de hele tijd overwogen of ik iets met is wilde doen. doen ja. En ik heb ook overwogen of ik iets met ICT wilde doen. Dus dat, oh. dat, ja, dat, dat was weer Toen ik uh, het de vervolgopleiding moest kiezen, waren dat een beetje de, de dingen, waar, je de dingen op, waar ik tussen twijfelde. twijfelde. Ja. Uh, want je bent bestuurskunde gaan studeren. Ja. Daar uh, ben je afgestudeerd natuurlijk. Dat, uh, uh, je bent ook, uh, je hebt uh, een traineeship uh, laatst onlangs afgerond. Ja, dat is uh, namens u. gewoon mijn nou, eerste, je eerste baan ja, in feite. Ja. Ja. Uh, uh, met financiën en bedrijfsvoering, uh, zeg ik. Uh, uh, wil je daar in de toekomst uh, uh, iets mee verder? Nou, dat, Tinici, dat, dat plaats je dan een beetje bij opleidingen, maar dat is eigenlijk meer. toen ik afgestudeerd was, was ik natuurlijk gewoon op zoek naar een baan. Mm -hmm. En ik werk bij BMC. En BMC is een bedrijf dat uh, ja, eigenlijk vooral personeel uithuurt aan. Uh, aan Voornamelijk gemeenten zijn de yeah. grootste klant. Mm -hmm. En waar wij heel erg mee werken zijn starters. Die yeah. daar komen we werken en die doen dan een traineeship En dan doe je anderhalf jaar gewoon... Wat ik dan in dit geval had, was dat ik... Vrijdag hadden we allemaal trainingen met een, een hele groep eigenlijk... die daar tegelijk begonnen was bij, mm -hmm. bij BMC. En dat je op vrijdag allemaal trainingen... en op ja, maandag tot en met donderdag zitten we dan in principe gewoon op Op oh, de oh, zo. Ja, bij de gemeente dus zelf. Dat we niet is meer een eerste baan dan... Uh... Dan, oh, ja. dat, uh, uh, dan uh, zijn we inmiddels alweer aangekomen bij een volgend nummer. Uh, en jij gaf uh, aan uh, Dr. Anders P. Uh, dat is weer zo'n nummer waar ik dan van zeg... Hoe ken jij dit? Want ik, bedoel, ik ben theaterliefhebber. Bij ons op de toneelschool werd Dr. Anders P behandeld. Dus dat ik als jongere al Dr. Anders P kende, snapte ik. Maar hoe ken jij Dr. Anders P? <laughs> Met jou, 28 jaar ben je nu toch? Uh, ja, ach, dat is, dat ja. Het, uh... Nou ja, um, ook weer voor een deel gewoon via mijn ouders, denk ik. Mm -hmm. Natuurlijk gewoon hoe je daarmee in aanraking komt. Maar ik vind de, de humor daarvan vind ik echt heel erg leuk. Leuk, ja. En ook toen we op, op de middelbare school moet je op een gegeven moment zo'n gedichtbundel maken en zoiets. En dan had mm -hmm. al, allemaal gedichten van Dr. Anders P. Ik vind die een beetje zwarte humor die erin zit, daar, daar ook. Weer. Daar hou je van. Dat, uh, nou, dan krijgen we hier uh, Dr. Anders P. met Trojka. We rijden met de trojka door het eindeloze woud. Het vriest een graad of dertig, het is winter en vrij koud. De paarden hoeven knersen in de pas gevallen sneeuw. Het is avond in Siberië en nergens is een leeuw. We reizen met de kinderen, al zijn ze nog wat jong. Door het eindeloze woud, waarover ik zo even zong. Een lommerijk en zeer onoverzichtelijk terrein. Waarin men zich gelukkig prijst dat er geen leeuwen zijn.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 Kroika, hiel, kroika, daar. Ja je zit er veel dit jaar kroika, hiel, kroika, daar. Trojka hier, trojka daar. Steeds uitvoer het leverbaar. Trojka hier, trojka Zag je storten samovar, trojka hier, trojka Met islamisch handgebaar. Trojka hier, trojka Doe het zelf met lauw Is dat nu niet wonderbaar? Trojka hier, trojka daar. Twee halve om en één tartar. En liefdadigheidsbazaar. Hulde aan het Gouden paar. Troy ka hier, toy gada. een staat genaar. Hier, Moeder is de koffie klaar. Trojka hier, trojka Kijk, daar loopt een adelaar. Trojka hier, trojka is hier ook een abitweer? Pasgitaar en klapzieker. Blinkenbouwde weduwe naar. onze goede tijd. Dan zijn we weer terug in de studio met Zf, uh, 1 op 1 zfm. Uh, mijn gast is uh, Martijn Hendricks van de VWD, uh, fractievoorzitter uh, hier in Zandvoort. Uh, denk eraan, wij hebben met dit programma ook een, een eigen Facebook uh, pagina. 1 op 1 zfm, uh, like deze pagina even. En dan kunt u alle informatie zien. En u kunt daar later ook nog de podcast van terugvinden. Uh, Martijn, nu hadden we. Hadden we het net over waar je van houdt en waarom. Uh, daar gaan we uh, nu heel even nog mee door. Uh, want jij gaf aan met uh, uh, de films uh, uh, dat jouw favoriete films zijn Darkest Hour en uh, Lincoln. Uh, en dan uh, heb je ook nog een serie eigenlijk nog en dat is House of Cards. Uh, nou wil ik eigenlijk uh, als eerste even de twee films. Uh, wat uh, vond je daar zo goed en of indrukwekkend aan uh, en waarom zouden de luisteraars uh, ze zouden moeten kijken? Um, nou dat heeft voor allebei een beetje een andere reden. Mm -hmm. um, Darkest Hour is zeg maar de film die um, gaat um, over het uh, begin van de Tweede Wereldoorlog en de, um, hoe dat er in de Engelse hoofdstad eigenlijk aan toe ging. Ja. Uh, dat Churchill werd net premier en die stond eigenlijk voor de keus, of het Engelse parlement stond destijds voor de keus van: gaan we nou onderhandelen met Hitler of gaan we nou mm -hmm. uh, die strijd voortzetten? Ja. En als je gaat terugkijken, en wat die film heel mooi weet te doen, is dat beeld schetsen van hoe. Achteraf weten we natuurlijk dat het heel goed is geweest, dat Groot-Brittannië die strijd heeft voorgezet. Mm -hmm. Maar als je die film kijkt, dan zie je eigenlijk het word je ook een beetje meegenomen waar men in die tijd voor stond. En dan zie je dat ja. Ja, die Duitsers die waren zo snel door Frankrijk heen dat was echt niemand kon dat bijhouden. En elke uur was het de slechter dan wat ze hadden, ooit hadden verwacht. Mm -hmm. En ondertussen was de Verenigde Staten was alleen maar heel erg neutraal. De ja. Sovjet-Unie had een, een bondgenootschap met, met nazi, Duitsland en de Italianen natuurlijk ook. Mm -hmm. Ja, dus die situatie was eigenlijk compleet uitzichtloos. En iedereen die verstandig... Uh, een analyse erop los had gelaten... werd gezegd van nou, dit ga je verliezen als Groot-Brittannië. En uh, ja. ga, probeer er maar in een deal... het beste uit uh, te slepen. En eigenlijk is het alleen aan... de persoon Winston Churchill te danken... dat dat dat, dat, dat Groot-Brittannië toch die strijd heeft uh, doorgezet. En waar die veel meer erg op ingaat... is hoe die dan de rest daarin meenam. En eigenwijs gewoon doorbleef uh, houden... dat ze echt door moesten vechten. En dat het uiteindelijk gelukt is. Mm -hmm. En... Wat dat mij wel zegt. Is dat we niet. Um, als je een geschiedenisboek leest. Dan wordt de geschiedenis een beetje gezegd. Dat zijn eigenlijk logische processen. En dat ik, is niet altijd is, zo. De wereld is nu zoals ze is. En dat is eigenlijk een heel logisch proces. Want mm -hmm. langzaam gaat die kant op. En door de industriele revolutie. Ja, alles gaat een bepaalde kant op. Ja. En wat eigenlijk deze film laat zien. En wat de geschiedenis laat zien van deze periode. Is eigenlijk zo'n individu. Als Vincent Churchill. Heel echt een enorme invloed had Als altijd. persoon. Als individu. Op hoe de. Ja, dus als hij een andere keuze had gemaakt in principe. Al, of als hij niet uh, zo, zo eigenwijs was eigenlijk, dan was het uh, heel anders. <laughs> nou ja, Wat feit. ik leuk vind, en dat is ook een, een, een biografie over Churchill die ik heb gelezen. Een biografie geschreven door Boris Johnson trouwens over, oh, ja. over uh, Vincent Churchill. Die schetst dat ook. Dat eigenlijk in heel veel dingen die Churchill heeft gedaan in zijn leven, heeft hij compleet gefaald. Mm -hmm. als, als legerleider heeft hij eigenlijk ja. grote mislukkingen gemaakt. Omdat hij gewoon ijzerheinig vol bleef houden dat hij gelijk had. Maar dat had hij duidelijk helemaal niet. En dat ging... Zijn ministerschap is een paar keer geflopt. En hij is gewisseld van partijen. Complete mislukking eigenlijk. De mm -hmm. hele politieke carrière. Maar op deze ene plek in de geschiedenis was hij wel uh, op de, op de juiste plek. Ja. Dat, uh, en dan Lincoln? Uh, ja, eigenlijk ook weer een film van een belangrijke periode. De Amerikaanse uh, burgeroorlog. Mm -hmm. En uh, ook weer niet... De, het, het laat ook weer, net zoals Dark is, nou eigenlijk niet het slagveld zelf zien. Maar de politieke de, de proces. De politiek erachter. Mm -hmm. En... Um, wat die film heel mooi laat zien uh, en heel veel dingen laat hij mooi zien maar wat, wat, wat, wat bijzonder even leuk is is uh, dat de politieke spelletjes zien we vaak als iets negatiefs en een ja. beetje die achterkamertjes en oh, de achterklap en mm -hmm. partijkartel en wat is dit allemaal eh, het wordt heel negatief neergezet en wat die film Lim kan laten zien is eigenlijk dat juist vanuit je idealen Zul je ook die achterkamertje in moeten en zul je ook smerige trucs uit moeten halen. En mm -hmm. dat ging. En dat heeft uiteindelijk ervoor gezorgd dat het gelukt is om de slavernij af te schaffen. Ja. Maar ja. daar zaten verschrikkelijk foute deals achter met mensen die uh, overtuigd moesten worden in het parlement om, om voor die wet te stemmen. Mm -hmm. En ja, die spelletjes, dat is juist. Dat is, uh... Ja, vind ik wel leuk. En dan House of Cards, natuurlijk, een zeer ja. uh, be bekende serie. Ja. Uh, en uh, eigenlijk gebaseerd zelfs op, uh, hoe heet het... Uh, Richard III de, de Shakespeare uh, ja. uh, voorstelling. Zeker omdat hij uh, ook nog eens een keer op dezelfde manier... als Richard de III het publiek ingaat, alleen dan de camera in. Uh, wat vond je daar zo goed aan? Ja, eigenlijk wat ik in Link, wat net bij Linker zei... dat die politieke ja. spelletjes ook tot iets positiefs kunnen leiden... eigenlijk is dit gewoon het compleet, uh, Tegenovergesteld. compleet tegenovergestelde, <laughs> compleet fout... Uh, mm -hmm. Um, maar juist zo fantastisch neergezet... dat het eigenlijk heel leuk is om te volgen. volgen ja. dat, vind je dan ook jammer dat hij gestopt is, vroegtijdig? Um, nou goed, de, de, persoon heeft natuurlijk, de, de acteur heeft natuurlijk uh, foute dingen gedaan. Mm het -hmm. is uh, volkomen logisch dat je dan niet uh, als zender mee geassocieerd wil worden of dat je daarmee samenwerkt. Ja. Maar het had wel prettiger geweest... als het net een half jaar later was uitgekomen. <laughs> nee, dat, dat is uh, jammer. Ja. Uh, een foute man, maar een hele goede, uh, goede acteur. Ja, dat, uh, ja, wat ik niet helemaal begrepen heb... dat is mijn eigenlijke persoonlijke mening... want in principe was zij op uh, president geworden. Uh, ja. de, uh, de, ik vond het ik vond uh, overigens de beginseizoenen vond ik leuker. Ja, ik ook. Dat Moet ik heel eerlijk zeggen. Dat ja. hij eigenlijk van... Uh, gewoon parlementslid opklom... en hoe mensen uiteindelijk president werd. en ja. uiteindelijk president wordt. En vanaf dat moment is het eigenlijk minder leuk geworden. Is ja. minder spannend. Ja, ja. ja maar wat ik, wat ik zelf jammer vond... is dat als zoiets gebeurt... en je zet zo'n acteur eruit, begrijpelijk... Uh, dat je hem niet wil vervangen... Uh, door opeens een ander gezicht voor die rol te geven. Snap ik ook. Maar zij was net president geworden. Dus je had hem ook gewoon in, in een zogenaamd ongeluk... in de eerste aflevering dood kunnen laten gaan. Dan had het serie door kunnen gaan. Ja. je wat ik bedoel? Ah, in, het, in het laatste seizoen zie je ook dat zij die serie uh, draait. Mm -hmm. draagt, uh, En ja. dat hij in het begin uh, ineens overleden is. Ja. Dus eigenlijk is dat toch wat jij schetst. Maar... Um... Ja, je merkt het hele sier. eigenlijk draaien om die hoofd. Of oh, ja, ja. Ja, dat snap ik. Uh, um, uh, goed, dan uh, gaan we even naar het laatste van de uh, gewone persoonlijke uh, uh, dingen. voordat we echt over de politiek gaan hebben. Uh, jij bent namelijk al jaren actief uh, bij de Scouting-vereniging, ja. uh, de Scouting de uh, Buffalo's. Nou heeft mijn zoontje daar een tijdelijk oh. een tijdje op gezeten. Ehm. Uh, uh, Vertel me hoe je daarbij bent gekomen en waarom je nog steeds lid bent, et cetera, et cetera. Ja, hoe ik erbij ben gekomen, dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Uh, ik was uh, vijf, ben oh. ik, uh, <laughs> dus daar heb ik niet hele actieve herinneringen bij. Ik denk dat je ouders uh, gewoon dachten, Ik dit denk is dat het een goed idee vonden en ook een leuke vrije zaterdagmiddag hadden misschien. Mm -hmm. um, ja, en dat vond ik eigenlijk altijd leuk en ik ging daar met plezier naartoe. En ook uh, later als welp en als scout en als uh, explorer, eigenlijk altijd met plezier naartoe en uh, nog steeds. Ja. En uh, ja, op een gegeven moment word je dan uh, begeleider. En ik ben een hele tijd de penningmeester geweest bij de, bij de vereniging. Ja. Ja. ja. dat is eigenlijk... <laughs> ja, wat trek je daarin op is dat... Ja, het, het scouting idee zelf. Ik vind het uh, wel fijn om gewoon buiten te zijn. Mm -hmm. en, uh, ik vind het fijn gewoon om dingen te doen. Uh, ja. Inmiddels is het ook gewoon een, een vriendengroep eigenlijk. Die, uh, mm -hmm. die hele vereniging. En de mensen die er nu nog zitten. Die er net zo lang bij zitten als ik. <laughs> uh, dus dat, dat helpt zeker mee. Ja. En, en ik vind ook, en dat merkte ik als leiding eigenlijk meer dan als, uh, als kind. Het hele idee van scouting spreekt mij aan. En dat is niet alleen de dingen die je doet. Maar mm -hmm. ook um, nou het verschil. Als jij bij een voetbalvereniging zit en je kunt niet goed rennen. Dan wordt dat hele voetbalspel, dat wordt, wordt hem gewoon niet. En dan moet nee. je eigenlijk een andere hobby zoeken. Ja. En wat ik bij scouting leuk vind, is dat je... Eigenlijk heeft iedereen wel iets wat hij kan. Ja. En degene die goed is in knopen, is niet per se degene die goed is in nee En die is niet degene die het meeste richtingsgevoel heeft. En die is ook weer niet degene die het beste is in een tactischer spelletje. Nee. En zo vind ik het leuk. Vond ik het altijd leuk als, ook als begeleider om, ja, om, om die dingen een beetje aan te kunnen stippen. En duidelijk te maken dat iedereen uh, wel iets heeft waar hij goed in is. Ja, ja snap en ik. Dat, is, dat, dat maakt het uh, leuk. Ja. Ja, dat, uh, nee, ik heb mijn zoontje er zelf ooit op gedaan. Omdat ik vond dat hij één wat meer buiten moest spelen. Plus dat uh, ik heb elk weekend mijn zoon... Uh, en hij is door de week bij zijn uh, moeder. Want daar gaat hij naar school. Ja. Uh, dus dat vond ik een goed idee. Alleen hij vond het zelf op een gegeven moment niet zo leuk meer. Omdat hij hmm. langer weg was van papa. En hij ziet papa al maar 2,5, 3 dagen ja. dat, uh, per week. Dus hij vond, dat was zijn reden. Daarom heb ik op een gegeven moment gezegd: Oké, okay, dan ga ik voortaan samen dingen wat, met je doen. Ja, gaan, wat, wat, Vorig jaar. Okay, okay. Vorig jaar was hij, hij is een jaar lid geweest ongeveer. En aan het eind van het jaar vond hij toch. Dat hij zei van nee, ik wil toch ja, niet... Uh... Maar toch even een jaar geprobeerd. Nou, hij heeft het wel echt een jaar geprobeerd. En een jaar daarvoor, toen woonde ik nog niet in Zandvoort... toen zat hij bij een andere scoutvereniging. Dus hij heeft uh, wel langer al op scouting gezeten. Maar ja, na twee jaar had hij toch zoiets van nee. Dat ja. is toch niet mijn ding. Dat, uh, maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind de vereniging heel open. Dat hier bedoel ik. Okay, nou. Als ouders zijn. Fijn nee? om het horen. Ja, dat, als Doe, ouders. van buitenaf... Yeah. Word je wel ja. meteen open ontvangen. Dus dat vond ik wel heel fijn. Uh, dat, uh, uh, uh, dat je door bent gegaan met, uh, uh, het, met de scouting. Uh, komt dat ook omdat je vindt dat de waarden die aangeleerd worden aan kinderen belangrijk zijn? Of denk je daar niet op die dat manier over na? Dat nooit echt bewust een reden geest. Ik ga vanuit, als ik na ga denken over die waarde. En we hebben natuurlijk wel de belofte en dat soort dingen. Dan, mm -hmm. dan geloof ik dat wel. Maar ik geloof niet dat dat nou echt een reden de is. Een reden is, nee. nee. Dat, uh... is, ik ben er altijd meer bij van, ik vond het gewoon leuk. En, ja. uh, en een op een gegeven moment is het ook gewoon je vriendengroep. En dan, uh, dan blijft het ook wat makkelijker om daar te bijvangen. Ja, dat... Uh... Nou, dan uh, zijn we inmiddels alweer een kwartiertje verder. Dus gaan we weer even naar de muziek. Uh, dit is... Uh, dan zijn we aangekomen bij Boudewijn de Groot. En dit is een hele interessante keuze uh, van <laughs> Martijn Hendricks. Aangezien uh, dit toch echt wijst op... Uh, of dat zijn ouders echt links zijn. Of dat... <laughs> Hij um, hij toch wel iets van die linkzigheid meegekregen heeft. Dat zeker niet. <laughs> dat <laughs> zeker niet, oké. Okay. Uh, want uh, hij heeft van Boudewijn en Groen een zeer bekend nummer... namelijk uh, Weltruste President. Uh, uh, wat trok je daar zoveel in aan? Um, in dat nummer? Nou ja, je zei al een beetje van het, het idee van dit programma... is een soort zomere ja. Dus ik dacht, nou, kies een paar nummers waar ik uh, iets over kan vertellen. Mm -hmm. En... Um, ja, ik zei in het begin al, van, eigenlijk heb ik vooral nummers gekozen die zijn blijven hangen... omdat ik die ooit bij mijn ouders heb geluisterd ja. of zoiets. En dit is uh, een van die nummers die daar een beetje naar voren kwam... en die ook wel het beeld schetst Wat je zelf al zei eigenlijk, dat mijn ouders wel wat linkser zijn. Uh, mm -hmm. dat ik, en dat ik het juist wel leuk vind om, uh, om, om die ja, daar een beetje in te gaan. Mm -hmm. uh, en los van dat links is het op zich wel gewoon een goede zanger en ja. uh, wel leuke muziek. Ja, want ik vind het zelf best wel bijzonder als VVD'er dat je de deze kiest. Aangezien... En ten van van A tot Z mee oneens. Dat is... Uh... Ja, nee, oké. Okay. Uh, nee, want ik nee dat nee, wil ik duidelijk zeggen. Ja, nee, dat is prima. Ja. Dat, uh, nee, want ik dat bedoelde ik dus ook. Want een van jouw voorbeelden die je aangaf, waar we het straks over gaan hebben... Uh, dit is een letterlijk protestlied, ook tegen hem. Ja, Vietnam. Ja, ja, Vietnam, oorlog. Ja. Hij heeft hem ja. uiteindelijk gestopt, maar uh, het, het, het, hij zong het nog steeds uh, in die tijd. Uh, maar goed, laten we eerst luisteren naar het, uh, uh, uh, het nummer: uh, Weltruste, meneer de president van Boudewijn de Groot.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 Droom maar dat het u wel lukken zal dus ditmaal, denk maar niet aan al die mensen die verrekken. Hoeveel vrouwen, hoeveel kinderen zijn vermoord. Droom maar dat u aan het langstijn zult trekken, en geloof van al die tegenstand geen woord. Bayonetten met bloedige gevesten, houden ver van hier op uw bevelde wacht. Voor de glorie en de heer van het Vrije Westen, meneer de president. Schrik maar niet te erg wanneer u en uw dromen Al die schuldeloze slachtoffers ziet staan Die daar ginds bij het gewerkt zijn omgekomen En u vragen hoe lang dit nog zo moet gaan En u zult toch ook zo langzaamaan wel weten Dat er mensen zijn die ziek zijn van geweld Die het bloed en de ellende niet vergeten voor wie nog steeds een mensenleven veld, droom maar niet te veel van al die mooie mensen, droom maar fijn van overwinningen van macht. Denk maar niet aan al die vredeswensen meneer de president. Slaap zacht. Daar zijn we weer terug bij. We hadden even een korte discussie, dus ik was even te laat. Dat, uh, uh, namelijk, ik heb een foutje gemaakt. Ik dacht dat regen inderdaad, uh, dat is een van de voorbeelden... Uh, uh, hoe heet het... Uh, uh, verantwoordelijk was voor ook de Vietnamoorlog... maar die was toen al lang afgelopen. Uh, soms uh, maak ik ook wel eens foutjes. Uh, even kijken. Dan uh, gaf je dus aan... dan zijn we bij de voorbeelden die jij aangaf. Politieke voorbeelden of gewoon voorbeelden in je leven. En je gaf aan... Uh, Ronald Reagan, uh, Margaret Thatcher... Uh, Winston Churchill, uh, Frits Bolkestein... Hans Wiegel... en dan... Uh, een voor mij wat bijzondere keuze... Ebenhard van der Laan. Uh, die eerste vijf begrijp ik heel goed... ook vanuit jouw politieke... Uh, uh, hoe heet het? Uh, achtergrond. Uh, maar Ebenhard van der Laan... Uh, was toch echt PvdA? Dus wat, wat, is, uh, wat maakt hem een voorbeeld voor jou? Alles wat iemand doet... Uh, eens uh, hoeft te zijn. Nee, dat snap ik. Um, wat mij heel erg aanspreekt in Ebenhard van der Laan... is eigenlijk zo'n... Uh, zijn wijze van communiceren. Dus mm -hmm. hij, hij kon zowel met... Uh, topmensen uit het zakenleven... een gesprek voeren. En die voel, voelden hem echt als een van hen. Ja. Uh, maar hij kon ook gewoon een, een groep Ajax-supporters... aanspreken. En dan was het iemand die daar... volkomen normaal tussen viel. Mm -hmm. uh, dus die, die communicatie vond ik heel knap. De enorme gedrevenheid van die man. om gewoon. Uh, nou, ik denk dat iedereen die... in die periode het nieuws volgde... dat wel uh, mm -hmm. meeleefde. Hoe die gewoon doorbleef gaan. En, ja. Uh, dat, ja, zelfs toen hij nog kanker had. Zelfs toen ja. hij eigenlijk, eigenlijk niet meer kon. Eigenlijk net een raadsdebat uh, te lang is doorgegaan. Maar ja. juist daar, dus dat is een heel aansprekend verhaal. Dat, uh, ja. En ik, was... ja, wat mij wel aanspreekt daarin is die, die doorzettings. Uh, ja, is dat ook omdat hij heel erg boven de partijen stond als burgemeester? Gewoon echt een leider ja. was en, en, en eigenlijk de politiek, uh, politieke stroming op dat moment de, in zijn gedrag niet zoveel toedeed? deed dat is ook... Ook een beetje de rol van de burgemeester. Maar inderdaad, de enige, ene burgemeester slaagt daar beter in dan de andere. Om, ja. En hij is wel echt uh, ja, een voorbeeld van iemand... die dat PvdA-lidmaatschap is ontstegen. Want je, je noemde net een pvda -er. Als je in Amsterdam het veiligheidsbeleid bijvoorbeeld kijkt... dan werd hij met name door VVD'ers echt op handen gedragen. Ja, dat, ik, heb, uh, uh, ik heb een jaar lang een stage gelopen in Amsterdam... bij de gemeenteraadsfractie van de VVD. Uh -huh. En nou, we, we er is nog nooit iemand een negatief woord over... Uh, over Eberhard gezegd. Over Eberhard, zeker in het veiligheidsdossier. Nooit nooit een negatief woord gezegd. En dat was onder zijn voorganger uh, Job Cohen wel anders. Ja, ja dat, dat weet ik. Dat, uh, <lacht> um, nou is Eberhard natuurlijk uh, begonnen als staatssecretaris ooit. Ja. En uh, daar was hij iets minder succesvol in. Uh, althans... Dat weet iets... ik niet. Um, goed, ik, ik voel me niet heel erg geroepen. Nou, PvdA staatssecretaris. Nee, ah, nee snap ik. Deden, maar <lacht> ik denk wel dat hij een, een erfenis heeft geërfd. Destijds van, van, van minister Vogelaar was hij. Ja, dan, klopt. Ik, die, ja, die, die, het, het die was had wel een complete hele... puin op, die, die toch enigszins heeft. Uh, uh, ja, maar dat goed, hij is maar heel kort staan. Hij was staatsen. heel kort geweest en daarna is hij natuurlijk naar Amsterdam vertrokken. Ja. Uh, uh, uh, afgezien van Ebenhart uh, heb je natuurlijk een uh, uh, paar mensen als voorbeelden genoemd die sterk zijn. Uh, iconen zijn geweest. Ja. Uh, zeker een Reagan, uh, een Thatcher. Uh, maar het zijn ook niet omstreden, niet om omstreden uh, figuren, uh, nee. heel eerlijk, als ik moet zeggen. Ik bedoel, uh, Frans Bolkenstein of nee, Hans Wiegel, die is zelfs binnen je eigen partij soms omstreden. Uh, hij kan wel eens rare dingetjes zeggen, zeggen Ik ze wel eens? Ik vind hem soms binnen mijn partij iets te, uh, dat hij te omstreden wordt gezien. Dat okay, hij zo. zou minder omstreden moeten zijn. Oké, oké. Okay, okay. ja. Nou ja, dat is, dat is, dat is nieuws. Uh, en dan heb je Frits Bolkenstein. Uh, Ik heb onlangs uh, een neef van hem hier gehad, die nu in de Raad van State, of in de. Uh, provincie ja. zit. Martijn, uh, ja. uh, maar goed, uh, uh, hij was een groot politicus, ja. goed redenaar. Ik bedoel, uh, ik ben absoluut niet van uh, de VVD, maar dat kon ik niet ontkennen. Hij kon goed om de redenen. Ja. Uh, Maar hij is ook verantwoordelijk voor het later verguisde paarse kabinet geweest. Ja. En uh, de eerste persoon die van een gerenommeerde partij uh, de woorden in de mond durfde te nemen, vol is vol. Volgens mij heeft hij niet woorden in zijn mond genomen als vol is vol... maar hij is wel de eerste geest die die uh, discussie over migratiebeleid... en immigratie en integratie uh, durft te voeren. Hard. Ja. Dat, uh, nou ja, goed. En ik kan voor, me voor de, voor de tijd van toen best wel uh, scherp neer is. Ja. ja want dat... En dat is denk ik ook wel een beetje waarom ik hem uh, ook wel als voorbeeld zie. Mm -hmm. En wat denk ik denk binnen het algemeen, binnen al deze mensen wel geldt... is het zijn ook mensen die wel tegen de stroom in durven gaan. Ja. En dat spreekt me ook wel aan. En zeker in een, een, een Frits Brokken zijn in een discussie toen aanwisten... zwengelen hier... Wat nog steeds heel goed was dat hij dat heeft gedaan. Maar mm -hmm. um, nou, wat in die tijd niet te goed landde. Nee, nee, nee, dat, absoluut niet. Dat, nou, maar dan vind ik het wel goed dat je dan toch durft. dat durft. En dat hij um, ook in de Tweede Kamer is gebleven. En daar niet als een soort, uh, wat een heel verleidelijke rol is. Dat je meteen het, uh, de, de, het kabinet volgt en mm -hmm. probeert de minister uit de lucht te houden. Maar hij juist ook gewoon altijd het scherp het VVD-verhaal... of niet ja. mee te zetten. Ja, hij heeft echt... Ook in een kabinet met de Partij van de Arbeid... als uh, premier toenertijd, Wim Kok. Ja. Maar toch uh, altijd de scherpte te bewaren... vanuit de, de Kamerfractie. In de VVD was het nog altijd herkenbaar. Ja. Het, uh, ja, hij was wel echt van het dualisme. Ja. Ik ben wel Precies. eens... Van, ik steun het kabinet, maar ondertussen... ga ik toch ook het gesprek met je aan. En, en als ik het ja. niet mee eens ben, zal je het horen ook. Ja, dat, en ik vind dat we nu, als, als VVD maken we dat, doen we dat af en toe te weinig. Ja, dat... Uh... En dan, ik denk dat je best kunt uitleggen aan mensen, en dat wat destijds hij ook deed. Uh, ja, we sluiten helemaal compromissen. Dat snapt ook iedereen. Iedereen mm -hmm. snapt als je met een linkse partij regeert, dat je uh, niet 100% je zin krijgt. Je krijgt in Nederland nooit 100% je zin. Nee. Uh, maar als je een compromis heeft, maakt, uh, moet je dat ook gewoon uit kunnen leggen. Ja. En dan moet je dat niet gaan verdedigen, alsof het jouw verhaal is. en mm -hmm. dan, dan verzwak je langzaam. Dan, ja. ja. Dat, uh, dan heb je ook Winston Churchill. En Daar hebben we het net al eventjes ja. over gehad. Wegens uh, ook de film natuurlijk waar je het over had. Uh, die was uh, uh, vooral ook nou ja, het zeer eigenwijze en doordrammerige... Uh, waar hij ook onbekend staat. En, en wat hem soms ook omstreden heeft gemaakt. Ja. Uh, en dan heb je natuurlijk Margaret Thatcher... Uh, nou, de iron lady. Ja, ja. Dat, uh, ja, ja, maar goed. Vervolgens heeft hij ze er wel voor gezorgd... dat de bonden in Engeland... Uh, momenteel nog steeds niet aan tafel komen, geloof ik. Dat, uh, ja, ze dat heeft heel succesvol uh, gedaan. Ja. <laughs> ja, maar ben je dan tegen het poldermodel? Um, nee, maar... Uh, in het Engeland wat zij aantrof... was dat uh, niet een poldermodel... maar was het een, een, in feite een soort dictatuur... van de, van de vakbonden. Ja. Dat, uh, en, en geldt dat ook voor regen? Want Regen heeft eigenlijk hetzelfde gedaan. Die heeft ook de, bond, de, de macht ja. bij bonden weggehaald. Ja, ik weet niet of Amerika echt een hele grote vakbondstraditie had. Maar beide zijn wel politici die uh, richting gaven aan de, mm -hmm. aan de jaren tachtig. En daarvoor was de, de, de, de overheid vooral heel erg aan het groeien. En uh, met steeds meer dingen aan het bemoeien. Mm -hmm. En zij hebben... Uh, ja, dat, dat beeld toch weten te kenteren. Correcte. Maar bijvoorbeeld Thatcher, ook het sociale beleid van Thatcher, dat staat wel onder. Uh, hoe zeg je dat? Daar kan je je vraagtekens bij zetten, laat ik het zo zeggen. Er zijn een hoop gezinnen die de dupe zijn geweest van dat beleid. Ja, maar dan hebben we denk ik een, een uitgebreider programma. Dat ja, dat <laughs> deze twee uur. Ik geloof niet dat. Uh, ik geloof dat wat ze heeft gedaan uiteindelijk gewoon nodig was voor Engeland. Het, het land stond gewoon vast, met name door de vakbonden die op geen enkel punt wilden bewegen. Hmm. En dat had al meerdere regeringen gewoon de kop gekost. Dus op een gegeven moment is het dan nodig... dat er iemand zit die, die niet meebuigt. Die niet uh, nee. meedraait. Maar die, die er ook gewoon tegenin durft te gaan. Ja. Dat, uh, en hoe sta je dan tegenover de huidige politieke leiders? In Engeland? Nou, nee. Bijvoorbeeld, nee <lacht> die ga ik niet meteen noemen. Die staat er niet eens tussen. Nee, bijvoorbeeld gewoon beginnen bij Mark Rutte. Uh, ik vind hem voor Nederland de beste premier die er is. En mm -hmm. ik denk als je kijkt hoe... We zijn heel erg gesplinterd. Uh, ja. De hele Tweede Kamer. Uh, je moet vier of vijf partijen bij elkaar gaan brengen voor een meerderheid. Nou, Dat wordt straks als je de Eerste Kamer bekijkt alleen maar meer. Mm -hmm. Ik zie nou niet iemand rondlopen waarvan ik denk die kan... Uh, dat beter. Die is in staat om überhaupt al die partijen bij elkaar te brengen... en daar een, een herkenbare club van te maken. Ja. En dat doet hij best wel knap. Dat, uh, maar maar uh, wat, wat je wel merkt is dat iemand die de compromissen verdedigt als premier... Ja. Uh, dat is niet altijd hetzelfde als het VVD-verhaal vertellen. Nee. Nee, wat ik, wat ik bedoel, wat ik wel eens gehoord heb uit VVD geleden, is dat mensen soms jammer vinden dat hij iets minder met zijn vuist op tafel slaat. Heel soms wel, ja. Met sommige situaties heeft hij dat heel goed gedaan, maar gewoon in het politiek met het kabinet en de rechterlijke slaat hij niet echt met zijn vuist op tafel. Nee. Uh, uh, denk je dat dat is omdat hij uh, met zoveel partijen samen moet werken, dus veel meer het compromis moet gaan bewaken, of uh, zit het gewoon niet in hem? Um, ik snap dat Mark Rutte het gezicht van de VVD is. Maar mm -hmm. ik denk niet dat je hem dit aan kunt rekenen. Omdat uh, iedereen heeft gewoon zijn eigen rol. Ja. En zijn rol is als premier zijn kabinet bij elkaar houden. Uh, de compromissen sluiten tussen andere partijen. De, met de Eerste Kamer straks die compromissen sluiten. Mm -hmm. En daar hoort bij dat je dan meer de staatsman bent en minder de vvd leider nee, Ja. Het is dan een rol van onze fractie in de Tweede Kamer om dat VVD gezicht Klaar. te handhaven. En, en dan zou je, je meer te maken. Iets en meer en de... Zij zijn, Klaas Dijkhoff is degene die. Vaker met z'n vuist op tafel zou moeten slaan. Ja. Dus een beetje richting Bolkestein. Wat je, wat een je beetje je richting Bolkestein ja, een beetje richting Nou, luisteraars, we gaan heel even snel eruit wegens het nieuws, want we moeten natuurlijk het nieuws laten horen. Uh, dan zijn we zometeen weer terug met Martijn uh, Hendricks uh, en gaan we het verder hebben over de politieke leiders van nu, maar ook over de politiek hier in Zandvoort. Hey,